Cultuur duur en artiesten in het licht. Nou, Michael P., die vastzit in de zaak Anne Faber, wordt verdacht van moord of doodslag, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verkrachting. Het OM heeft ook gezegd dat die zal worden onderzocht in het Pieterbaanscentrum. Anne Faber uit Utrecht verdween tijdens een fietstocht en werd twee weken geleden doodgevonden bij Zeewolde. P. kwam in beeld door een DNA-spoor op haar jas. De politie in Groningen heeft ruim 20 tips gekregen over de beschieting van een fietsende student. De politie liet in opsporing verzocht een foto zien van verdachte Azim A. De student raakte door de beschieting half verlamd. In de zaak zitten al twee mannen vast. Oude dieselauto's mogen vanaf 2019 het centrum van Arnhem niet meer in. Het gaat om diesels van voor 2004. Arnhem overschrijdt de Europese normen voor luchtvervuiling. Door de maatregel zou de uitstoot van roetbeeldjes dalen met ruim 17%, de uitstoot van fijnstof met 10%. Kenia gaat morgen toch naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Activisten hadden een procedure aangespannen bij het Hoge Rechtshof om de verkiezingen tegen te houden, maar het Hof kon geen uitspraak doen. Er kwam, kwamen te weinig rechters opdagen, mogelijk als gevolg van intimidatie. De oorspronkelijke presidentsverkiezingen in Kenia van 8 augustus werden ongeldig verklaard wegens onregelmatigheden. Kabinetstukken over de ramp met vlucht MH17 blijven geheim, dat heeft de Raad van State bepaald. NOS, RTL en de Volkskrant hadden gevraagd om notulen van ministerraadsvergaderingen over MH17. Maar veiligheid en justitie had hele stukken onleesbaar gemaakt. Volgens de Raad van State is geheimhouding bij dit soort gevoelige onderwerpen belangrijker dan openbaarmaking. Het weer in het westen en noorden misschien wat zon. Verder bewolkt en wat regen. Het is een graad of 16. Morgen op de meeste plaatsen bewolkt en wat regen. Maar in het noorden droog tot 16 graden. En vanaf vrijdag wordt het minder zacht. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Huppatee. Karé karé, <karee>, hallo hallo. Hm. Ik ben zo blij om hier te staan. Serieus, ik ben zo blij om hier te staan. Ik was zelfs zo blij... Ik wil eigenlijk speciaal voor jullie vanavond opkomen met mijn allernieuwste hit. Maak me gek, maak me gek. Ik had een tumor in mijn nek. Ja. Yes. <lacht> Heb ik niet gedaan. Nee, we gaan het leuk aan vandaag. Maar joh, ik had gewoon een tumor in mijn nek. En op 18 augustus 2011 heeft de chirurg 13 uur lang die tumor uit mijn ruggenwerk staan peuteren. 13 uur lang. Ik vind dat zo knap. Ik zou daar het geduld absoluut niet voor hebben. Kan ik je vertellen. Maar ik vind het nog knapper van de anesthesist. De man die mij onder narcose heeft gekregen. Respect, respect. En, en op 19 augustus 2011 werd ik wakker in het ziekenhuis... Ik kon bijna niet meer lopen, ik kon niet meer rennen, ik kon niet meer springen. Ik voelde mijn voeten, mijn benen en mijn buik niet meer. En na 2,5 jaar lang, elke dag, trainen, trainen, trainen. Revalideren en heel veel geluk. Sta ik gewoon weer op de plek waar ik dacht dat ik nooit meer zou staan. Ik ben zo fucking blij om hier vanavond te staan. Laat het, laat, het, laat het. Maar vorige maand heb ik toevallig nog een gesprekje gehad met de chirurg. Maar even vertellen, maar die chirurg, dat is een beetje een raar mannetje. Die man heeft onderkinnen. Ik ken niemand die zoveel onderkinnen heeft als deze man. Maar als die praat, gaan die onderkinnen de hele tijd heen en weer. En dat leidt af. Dus ik komen er binnen en zeggen. Um, nou uh, Jochem, uh, ga zitten. We moeten een paar dingen, dat u tijdens de operatie een stukje bot uit de werfalkolom gehaald? En daarom is het heel belangrijk om tijdens je show niet te veel met je nek heen en weer te gaan. Au, au, au. Nee, hoor, helemaal niks aan de hand. Geitje, humor, humor. Maar voor de rest, voor de rest heb je er gewoon niets aan overgehaald. Echt ideaal, ik heb er gewoon helemaal niks aan overgehaald. is ideaal. Ja. Nee, maar stil.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 met him in a cell in New Orleans, I was many years he still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 He shook his head I heard someone respectfully ask Er zijn een heleboel uh, versies van uh, dit prachtige liedje. Over die danser uit minstrel shows in Amerika. Mr. Bo Jangles. Uh, Sammy Davis Jr., natuurlijk. De nitty-gritty dirt band had hem ook. <kling> uh, Robbie Williams heeft zich er zelfs. Dus uh, aan vergrepen zou ik bijna zeggen. En uh, verder, uh, nou ja, dit was een prachtige uitvoering van uh, Nina Simone. Prachtig liedje. Ik denk een van de mooiste uitvoeringen eerlijk gezegd, uh, Ruud. Ron, je haalt me de woorden uit de mond vandaag. Sorry. <laughs> <laughs> ja, nee, dat vind ik ook. Ik vind dit echt een van de mooiste. En Sammy Davis, die vind ik ook geweldig. Ja, klopt. Maar die is wat pompeuzer. Met wat meer uh, Big Band erachter en zo. Maar ik vind het uh, een heerlijk liedje. Goed, eens dus even kijken, wat gaan we doen? We hadden nog wat cultuur. Ja, natuurlijk, we moeten ons met de cultuur bezighouden. Het is plot woensdag vandaag. Woensdag is cultuurdag, dames en heren. Dus hier is onze Ron met nog meer cultuur. Ja, want anders gaan we ons vervelen natuurlijk. En ja, dat, dat hoeft we niet. niet dat ja. hoeft niet, want vrijdag 27 oktober om half negen kunnen we ook naar het Kennemer Theater in Beverwijk, naar Thijs van der Meeberg. En uh, de winnaar, jury en publieksprijs, Leidse Cabaret Festival 2015, Thijs van der Meeberg... was de onbetwiste winnaar van het Leidse Cabaret Festival. In zijn minstens zo overtuigende debuutvoorstelling belandt hij onbedoeld in een activiteitencentrum, waar hij met de doelgroep Lampionnen moet vingerverven. Dat roept bij hem de vraag op: wie ben ik wel uh, die ik denk te zijn? Nou, een beetje cryptisch, maar ik zou zeggen: ga erheen en ga het zien en ga het meemaken. Dan. 26 oktober nog in Theater de Luifel in Heemstede de winnaars van het internationaal Frans-Lis pianoconcours. Dat is een primeur in Heemstede. Voor de elfde keer vindt deze prestigieuze wedstrijd die de carrière van vele pianisten lanceerde plaats. In de week na de finale van het LIST concours op 21 oktober is dit het eerste concert waarin de drie prijswinnaars te horen zullen zijn met duiselijk wekkende werken van Lis. De namen en nationaliteit van de pianisten zullen daardoor pas enkele dagen voor het concert bekend zijn. Nou, we hoeven ons niet te vervelen dus. Nou, en vooral uh, Frans Liest spelen, dat is, dat, daar moet je wel wat voor kunnen. En daar moet je tien vingers voor hebben in ieder geval, want anders gaat het niet lukken. Ja, maar nog buiten dat. Uh, Frans Liest had uh, dermate grote handen... dat hij kon dingen pakken op de piano die een normaal mens niet kan pakken. Maar was hij zo'n grote man? Ja, nou, hij had, of hij groot was, weet ik niet. Maar hij had wel grote handen. Grote handen, zijn handen groter had, dan zijn lichaam. Ja, hij had, hij had hele grote handen. En, en kijk, als je normaal achter de piano zit... kun je je misschien voorstellen dat je een oktaaf pakt. Of misschien... Misschien ja, dat je tot tien tonen kon, maar hij kon nog verder. Met gemak. Dus, oké. Okay, nou, uh, uh, ja, heerlijk. Nou, uh, lekker pianomuziek hou ik van. Uh, en uh, die Van de Meeberg in Beverwijk is ook leuk. Dus, nou... Nog meer cultuur strakjes, dames en heren. Want we houden u op de hoogte van het culturele leven in Ja, uh, Jawel! Artiest in het licht. Ja. Roger Miller.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 Room too little, 50 cents. No phone, no poe, no pets. I ain't got no cigarettes, but two hours of pushing, broom, by the. Ja, Roger Dean Miller was een Amerikaanse zanger en acteur. En zijn bekendste wapenfeit. En dat klopt ook wel. Uh, was zijn single King of the Road. Die ook uh, een Nederlandse, uh, Nederlandse hitparades haalde. Zijn stijl wordt omschreven als country muziek. Maar uh, kent specialisaties in scat en vocalese. Wikipedia. Nou geweldig. Hij is overleden. Dames en heren. Dat is een tijdje geleden alweer. Namelijk op 25 oktober 1922. En 90 in Los Angeles, in Californië, in de Verenigde Staten. Hij was getrouwd met Mary Arnold. En daar was hij getrouwd van 1977 tot 1992. En daarvoor had hij nog een uh, leuke echtgenote. Die heette Lea Kendrick. En die, uh, daarmee was hij getrouwd van 1964 tot en met 1976. Nou, dat is hem. Roger, Middell, uh, Roger Miller, ik ga nog één artiest in het licht doen. Dan heb ik ze gehad. Dan ga ik nog anders draaien tenminste. Uh, <laughs> ja, natuurlijk. Gisteren, gisteren de hele uitzending die Ben neemt. Maar nu nog eentje. Artiest in het licht. Jack Bruce. John Simon Asher Bruce, hoe heet hij echt? Hij is geboren in Bishop Briggs op 14 mei 1943 en overleden in Suffolk. Staat dat er nou? Suffolk. Ja, Suffolk. 25 oktober 2014 en hij was ook bekend als Jack Bruce. En dat uh, voornamelijk natuurlijk door de band waar hij uh, dit nummer mee maakte. Uh, The Cream. Maar hij begon al in 1962 te spelen bij de Londense Blues Incorporated. En dat was de groep van Alexis Corner, Waarvan uh, ook uh, drummer, drummer Ginger Baker en saxofonist Dick Heckstall smith En organist Graham Bond en zanger Lon John Baldry deel uitmaakte. Toch wel een illuster stelletje bij elkaar dan. Uh, de groep werd uh, ontbonden in 1963 en Bruce ging spelen bij het Graham Bond Quartet. En in 1965 werden onder de naam The Graham Bond Organisation uh, twee albums uitgebracht. In hetzelfde jaar verliet Bruce de groep en trad toe tot John Mayles' Bluesbreakers. Ook zo'n kweekvijver van... Enorm veel Engels talent, John Nails' Bluesbreakers. Hij bleef niet lang lid, maar hij was wel te horen op Bluesbreakers with Eric Clapton. 1966 en het doorbraakalbum van de groep. Na zijn Bluesbreakers periode werd hij in 1966 kortstondig lid van Manfred Manns gelijknamige band. En behaalde zo zijn eerste hitsucces dankzij... ...Pretty Flamingo, waar hij bas op speelde. Juist, en de tweede single... ...waarmee Manfred Man een uh, nummer 1 hit scoorde... ...in de UK singles chart. En daarna, nou ja, we weten het... trad hij toe tot uh, de band Cream... ...met Eric Clapton samen en Ginger Baker... En dat was een zogenaamd een van de eerste supergroepen, zei, noemde men dat toen de tijd al. En Cream heeft een kort leven gehad, dus na maar twee jaar geweest. Namelijk vanaf 1966 tot en met 1968. En toen was het alweer gebeurd en gingen de heren huns weegs. Jack Bruce dus. En het was vandaag dus zijn sterfdag. En dat is alweer drie jaar geleden. Goed, nou hè, eens even kijken naar de tijd. nu ja. Oh, oh, hij gaat nog even door. Hallo? We kunnen er geen genoeg van krijgen, denk ik. En gelukkig dat jij er allemaal uh, mooie verhalen over weet vertellen. Te ja. Want dit wist ik allemaal nog niet. Dus hey? de reden te meer om te blijven luisteren. Ja, dat, dat vind ik dus ook. <lacht> je moet sowieso blijven luisteren. Je kan niet anders. Want uh, je moet nog even. Ja. Oh ja, het volgende nummer is een nieuwe plaat van Mika. En uh, gisteren heb ik een beticht van Diefstal. En dat doe ik nu weer. <lacht> Let u maar eens dus heel goed op het intro. Van deze plaat. Let maar eens goed, heel goed op. Dan hoor je dat hij dat gepikt heeft. Gewoon gestolen. Ja, schandalig, hè, vriend? Nou, nou luister, luister maar eens goed. Kijk of jij het herkent. ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ron Gijzen. De man die ervan, eh, ervan verdacht wordt... de 47-jarige Zandvoortse goudhandelaar... Henny Schipper te hebben doodgeschoten... bij een hotel in Akersloot, heeft bekend. Volgens zijn advocaat kwam hij tot zijn daad... nadat hij jarenlang werd afgeperst. Het slachtoffer overleed... nadat hij op 17 juli rond 13.30 uur... op het parkeerterrein van het Van der Valk Hotel... in Akersloot was neergeschoten... De verdachte Robert E. gingen vandoor... maar meldden zich later op het politiebureau in Zandijk. De gemeente Zandvoort peilt de parkeerwensen... van de, uh, alle inwoners van 70 jaar en ouder... om te kijken welk parkeersysteem hierop het beste aansluit. Bewoners kunnen tot uh, met 15, 25 oktober reageren. De enquête is echter niet overal verspreid. Uit navraag blijkt dat vooral delen van Oud-Noord zijn overgeslagen...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 Uh, hebben doorgewinterde dieven een slag geslaan... bij een steunpunt van de provincie Noord-Holland. Langs de westelijke randweg uh, is gisteren uh, een diefstal ontdekt. Alles is te lezen op de app van ZFM. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur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 uit Alabama. Wow. Ja, echt blind, hè? De, deze Al mensen die kwamen dus echt uit een blinde instituut in Amerika en zijn de hele wereld overgetrokken met hun kostschoolmuziek. Uh, muziek. Ja. Dat komt van een album Deep River uit 1992. Ja. Uh, en, en Ik heb ze voor het eerst gezien bij, tijdens het Noord Jazz, uh, toen nog in Den Haag, mm -hmm. waar het uh, tendak uh, uh, eraf ging. Ja. En heerlijke muziek. Nou, nou uh, ik niet een bepaald geloof, maar hierdoor ga ik bijna geloven. Ja, ja, maar dan geloof je toch in de muziek? Dat is waar. Ja, dat is een mooi geloof. Altijd. En dat ja. kan je nooit verkeer, verkeerd mee zitten. Nee, daar kan je nooit fout mee zitten. Dat is altijd dat goed. Hey, nou, dat is uh, mooie muziek. Prachtig mooi. Ik hou er wel van. Uh, lekker orgel erachter. dan ben ik al verkocht. <laughs> Als ik een heerlijk orgel hoor, dan ben ik vaak al helemaal... Oeh, heerlijk. Goed. Uh, uh, ken je teers for veers nog? Ja, zeker. Ja, van Shout en zo. En uh, nou, die hebben een nieuwe. Een nieuwe nog? Ja, ze hebben een nieuwe plaat. Die wil maar. ik horen. Ja, het heet I Love You But I'm Lost. Oftewel, ik hou van je, maar ik ben wel de weg kwijt. Nou, <lacht> <lacht> smakelijk. Voor je, maar ik ben wel de weg kwijt. Nou, oké. Okay, well, I love you, but I'm lost. De, de nieuwe single van Tears for Piers. Ik ben de jaren tachtig... Ik ken always take the weather with me. En uh, natuurlijk shout, hè. Ze hadden er nog een. Maar dan wil, die wil me even niet te binnen schieten. Ze hadden nog een grote hit. maar. Uh, nee, kan je nee. hier niet in helpen. Nee, nee. Ik, het wil mij ook niet te binnen schieten. Nou, maakt het ook niet uit. In ieder geval, dit was een nieuwe. En het nummer heet I love you, but I'm lost. En uh, ik zei het al, we gaan nog even wat cultuur snuiven, dames en heren. Hier is rond weer met cultuur. Voor de mensen die nog steeds niet weten waar ze naartoe moeten gaan. In het kathedraalmuseum Nieuwe Bavo organiseert in 2017... een tentoonstelling over het leven en werk van de Haarlemse kunstenaar Han Bijvoet. Han Bijvoet was een bijzonder veelzijdig kunstenaar... met een enorm oeuvre aan onder andere glas-in-loodramen wandschilderingen en beeldhouwwerken. De tentoonstelling in het kathedraalmuseum... en de publicatie van de bijbehorende monografie... is de uitgelezen gelegenheid om deze bijzondere kunstenaar opnieuw te ontdekken. De tentoonstelling is tot en met zaterdag 28 oktober voor het publiek geopend. Dan nog op zaterdagmiddag 28 oktober wordt de, uh, de film A Gentle Creature... voorafgegaan gegaan door een inleiding van filmkansjournalist Ronald Rovers... De inleiding begint om 4 uur en de film wordt aansluitend vertoond. En dat is zaterdag 28 oktober om 4 uur dus in de filmschuur in Haarlem. En dat was het? Dat was het, want ja, mijn weekend zit vol. De komende dagen zitten vol voordat ja. ik nog iets kan doen. Ik, ik ga alleen mijn cultuur, uh, ja, cultuur stuiven. Ja, ja, ja, uh, doe je dat nou allemaal op de fiets af, Waarom? Nou, dan, dan red ik al die voorstellingen niet meer. Oh ah, nee? Nee. Dus oh. ik, ik ga het wel een keer doen, maar dan hier in Zandvoort. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat is gezellig. Uh, dus er is weer genoeg te doen. En dan weet ik ook nog dat. Uh, mocht u een fan zijn van Danny Vera. Ja, die staat zaterdag dan alweer in het Theater in Beverwijk. Dus dan heb je dat ook nog weer. En uh, dan lees ik ook nog een, een berichtje, een nagekomen berichtje. Van, uh, van NH Nieuws. Onze nieuwspartner natuurlijk. Hè? NH, dat is onze nieuwspartner. Uh, dronken en dronken brommer bestuurder, uh, Rijdt in Haarlemse 32-jarige Haarlemse van de fiets af. 40-jarige Haarlemmer op een brommer heeft gisteravond een 32-jarige vrouw van haar fiets gereden. En de man bleek meer dan drie keer de toegestaande hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben. Als het zo. maar wel gesmaakt heeft, die alcohol. Ja, maar ik vind het wel zielig voor die vrouw. Ja, het is verschrikkelijk. Het is Dit mag niet. Dit mag gewoon niet. Ja. Drinken prima hoor, biertje lust ik ook wel. Maar, uh... maar niet zo, want dan kom je in het nieuws. Ja. Dat gaat niet goed. Oké. Okay, uh, overigens uh, vroegen ze ook wat mensen wat dit voor leuk muziekje was. want wij achter de cultuur altijd draaien. Tenminste ik. En uh, dat is uh, een uh, remake van een hit van Mason Williams. uit de jaren 70 dacht ik. En dat heet Classical Gas. Ja, klassiek gas. Dat is een hele mooie versie dit. Dat is een remake. Prachtig. Voor de lucht. Voor de Ja, dat houden we zo. Ik vind het wel mooi achter, cultuur, zo'n muziekje. Heerlijk. Ja. En dan komt er een uh, heel oud nummer voorbij. En uh, dat is dan wederom opnieuw opgenomen. Wij kennen het in Nederland onder deze titel. Onder andere van ZZ en de Maskers. Maar uh, dat is heel wat anders. Uh, perhaps, perhaps, perhaps uh, is de Engelse titel. En de Spaanse titel is Kegas, Kegas, Kegas. En dat is dan Gregory Porter, die dat voor u gaat zingen. En dat is nieuw. Ja. Yeah. pensando pensando por lo que más tú quieras hasta cuando hasta cuando y así pasan los días y yo desesperado y tú tú con Stando, quizas, quizas, quizas. staan Euh, waarom, waarom die heb, weet ik niet hoor. Gregory Porter was dit. En zijn versie van het al oude... Kessas, Kessas, Kessas. Geen zoveel betekent als... Misschien, misschien, misschien. Oftewel, perhaps, perhaps, perhaps. Ja. Maar wel een mooie versie. Prachtig, met een lekker groot orkest erachter. Geen synthesizers, gewoon lekker echt orkest... met echte strijkers. Dat is nog eens mooi. Dit is een liedje van een stoute jongen. Oftewel hij noemt zich Naughty Boy. Baby, Michael Jackson. One chance to dance. And I'll try it again and again Until you see I'll take you by the hand Just listen to me G boy heet hij. Althans, ze noemt hij zich. I know Michael Jackson. Nou, dat is maar goed wel, Jongens, was je er niet meer? Ja. Wees er blij mee dat je geen Michael Jackson bent. dance. man heet Once Chance to Dance. Hij wil toch één kansje om te dansen. Ook al doet hij het niet als Michael Jackson. Nou ja. Vind ik niet zo'n probleem hoor. Liever niet eigenlijk. Nee. Ik vind het allemaal goed. En uh, ja, als we deze basgitaar horen, dan weten we het, hè? Yeah. Nooit Mooi gitaartje. Piep, piep, piep. Ja, zie je wel. En dan... Uh, dan weten we weer dat het er allemaal op zit voor vandaag. Dat we het alweer twee uur lang voor u hebben mogen doen. Wat ja. geeft die tijd toch snel? Ja, erg hè. Als je het naar je zin hebt, is dat altijd zo. Dit zou de hele dag kunnen duren. Ja. Maar ja, de hele dag lunchen, dat, dat kan ja, dat weer niet. Dat gaan we ook weer niet nee, nee, doen. Dat gaan dik. we niet doen. Dat wordt te dik. Weet je wat, we doen volgende week opnieuw. Zullen we het doen? Ja. Zullen we, we afspreken week. dat we gewoon volgende week hier weer zijn om deze tijd? Ik ben er weer. Nou, ik hoop. Dus het komt goed uit. Goed, eh, dames en heren, eh, dit was hem voor vandaag. Eh, we gaan eh, de red. We gaan. Eh, Richting huis of richting elders, weet ik veel. Ron, bedankt voor al je bijdrage weer. En uh, volgende week is Ron er weer natuurlijk. Graag gedaan. Ja, Jij moment. ook bedankt, Ruud. En ja. luister trouwens, uh, tot volgende week. Ja, tot volgende week. Maar nou, ja, ik ben er morgen alweer. hoor. Oh, ja, ja, ja. Ja, ik ben er morgen alweer. Samen met, uh, oh, met uh, tante Dolly hè. Gezellig. Ja, ja, dan wordt ook weer lachen morgen. Dat wordt dolletjes. Dolletjes. Dolle met Dolly. Woe! <laughs> Goed, nou hartstikke dank voor het luisteren dames en heren. En uh, veel plezier nog met alle andere radio van CFM vandaag. En uh, morgen zijn we er weer. Uh, met Zandvoort luncht. Bye, bye.